Drie uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. Op de Dam in Amsterdam demonstreren enkele duizenden mensen tegen kernenergie. De manifestatie is een actie van onder meer GroenLinks, de Partij van de Arbeid en Greenpeace. Onder andere Wubbo Okkels, Job Cohen en Jolande Sap houden toespraak. Ze willen dat er geen vergunningen worden afgegeven voor nieuwe kerncentrales... en pleiten voor meer schone energie uit zon, wind en water. Volgens Cohen laat de ramp in Japan de gevaren van kernenergie zien...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 A20 Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, een file van 3 kilometer. A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij de Vlakentunnel, 4 kilometer. Op de A76 vanuit België naar Geleen bij Stijn, 5 kilometer. En op de N207 Bergambacht richting Lisse, voor Hillegom nog 3 kilometer. Van de spoorwegen tussen Middelburg en Goes rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur.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 Dit is Opium, het cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom terug in de carré in de bovenzaal in de Amstel foyer zitten wij. U bent welkom. We hebben leuke muziek en leuke gasten. Als hadden de televisie was, had u kunnen zien hoe Liedweide Pari hier binnenkomt. Uh, ja, zweven ongeveer. Vliegen. Op het laatste moment uh, gaat zij zitten om straks iets meer te vertellen over uh, buitenlandse boeken, drietal boeken. Uh, ben je nog aan het naregen of uh, gaat het allemaal wel? Ik ben toch altijd meteen klaar voor jou, dat weet je Ja, niet. fantastisch. Heel fijn. <lacht> Ook aan tafel uh, Kerstof Rierik. Zij heeft het uh, boek Naar het Theater uh, gemaakt. Of uh, eigenlijk, ja, hoe zeg je dat? Ja, maak je in dit geval een boek? Het zijn interviews met acteurs over hun werk. Over uh, hoe ze tot dat werk zijn gekomen. Hoe ze hun vak beleven. En dat is heel divers. Ja. ja. En ook aan tafel uh, Job Goschak, regisseur en scenario schrijver van je eerste echte speelfilm Alle Tijd, met Paul de Leeuw onder andere. Ja. Uh, net gaan draaien in de bioscoop. De recensies zijn er. Ja. Ja? Is dat een mooi moment voor een regisseur? Of, uh... Nou, ik zou het wel lekker vinden als we even een paar weken verder zijn. Okay. <laughs> Daar hebben we het er straks over. Het is vandaag uh, record day. Uh, uh, dat betekent dat de. de, de, ja, de... Platenzaken die worden een beetje in het zonnetje gezet om maar te benadrukken dat het veel leuker is om uh, muziek zelf uit te zoeken in een bak in een platenzaak dan om het uh, te downloaden. Zijn jullie platen, platen en uh, vinyl uh, uh, liefhebbers nog hier aan tafel? Ik heel Job. erg. Ik vind ja? niks lekkerder nog steeds dan het geluid van een uh, lichte tik op een plaat. Hmm. Prettiger dan uh, welk supersonisch geluid ook. Ja, wat, is, wat is de laatste die je hebt aangeschaft? Weet je dat nog? Niet heel veel, want het zijn raar genoeg zitten ook nog een soort sentimentele waarde aan. Platen, dus ik heb eigenlijk heel weinig nieuwe platen gekocht. Maar ik heb gewoon nog een paar honderd platen van toen ik zelf uh, adolescent was. En er is er eentje die je altijd draait. Welke is dat? Ja, de Bay City <laughs> Rollers, dat durf ik helemaal niet te zeggen. Ja, nou, dat had je ook <laughs> beter niet kunnen doen. Maar goed, moet jij weten. Uh, Kerstin Vrenens, jij je uh, platen draaien? Ja, ik. Die um, klinkt gewoon veel beter op oude platen ja. dan uh, op, uh, op CD's. Mm -hmm. En een van mijn allerlievelingsstukken is. Uh, Adagio hammerklavier in de Eschenbach uitvoering waar Hans van Maanden, of de hammerklavier Sonate van Beethoven, uh -huh. waar Hans van Maanden een prachtige ballet opgemaakt heeft. En die heb ik alleen nog maar op een LP, want die is nooit op CD gezet. Kijk, dat hoor je En die klinkt graag. echt geweldig ja, op, ja, uh, op ja. een LP. En jij in platen draaien? Nou, mijn, mijn platen heb ik achtergelaten in het ouderlijk huis, maar als ik daar ben. Draai ik nog altijd uh, een van mijn allereerste platen. En dat is Nina Hagen. Die is wel eens keer opnieuw op cd gemaakt. Maar die is ook weer opnieuw. weet ik niet, is rotzuur doorheen gegooid. Maar de oorspronkelijke opname. Oh, prachtig. Die uh, ja. klinkt nog het beste ja. op plaat. Iklot TV en dat soort plaatsen. Nou precies. Dit gaat toe aan David. Ja ja ja Goed. Uh, we praten straks verder. Uh, eerst even iets anders. Want we hebben de boekenweek van dit jaar net achter de kiezen. Maar de volgende editie die kondigt zich alweer aan. Van 14 tot en met 24 maart 2012. Zet het even in de agenda. Het boekenweek. Het geschenk zal worden geschreven door de innemende Vlaming Tom Lanois. En die zat deze week bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. En daar onthulde hij zijn grote droom voor de Boekenweek. De grote droom is dat ik van het sprakeloos ben ik sowieso nu een, een, een theatermonoloog in het maken. Een boek over je moeder. Ja. Als laatste eerbewijs aan die geweldige maven die een acteur, amateuractrice was... is dat ik nu de eerste keer, ik heb al heel veel programma's gemaakt... maar dat ik nou twee keer een uur ga proberen van buiten te leren... Dat in de theaters gaat spelen. Dat lukt al vrij behoorlijk. Ik ben aan het opbouwen, hè? Mm -hmm. Dat lukt al vrij behoorlijk in, in de Vlaanderen, in de grote theaters. Maar dan nou zou ik zo graag in Carré spelen dan mij. Kan ik iets doen? Al die mensen die mij de laatste tijd hebben zien optreden schrijf nou een mail of een sms of een facebook of een twitter of stuur een postduif naar cpnb <lacht> en zeg dat ik nou echte steun moet hebben om dat te kunnen proberen dat ik kan tonen wat. Ik ben toch een soort gemankeerde acteur in het lijf van een schrijver... wat de mogelijkheden zijn van ja. de letteren ja. op het podium. Ja, Tom Lanma, die wil dus een avond in Carré. Nou, wij zitten elke week in Carré, kind en huis eigenlijk hier. Dus ik dacht, dat gaan we even regelen. Wim Visser, goedemiddag. Hey, Hans, goedemiddag. Wim Visser, je bent adjunct-directeur van dit prachtige theater. Uh, je zit momenteel ergens in het buitenland, maar blij dat je even in de uitzending komt. Wat dacht jij toen je deze uh, smeekbeden van Tom Lanma hoorde? Ik hoorde hem in eerste instantie niet direct. Ik hoorde hem via een aantal mensen, waaronder van jullie. En ik dacht, ja, dat doen, moeten we gewoon doen. Hup, kassa. Ja, kassa. Oh, je denkt dat het inderdaad een publiekstrekker wordt, die schrijver op het toneel. Ik denk dat elke artistiekeling die wat kan op het toneel, dat die meer dan de ruimte moet hebben. En dat de ruimte in dit geval carré is en dat ik ontzettend blij zal zijn als Tom daar speelt. En dat we na afloop met de twee kunnen zeggen, dit ging goed, dit ging artistiek goed en dit ging ook financieel goed. Ja. En we zullen de Nederlanders eens een poepje laten ruiken. Ja, zo, dat klinkt heel goed. Tot ergens tussen 14 en 24 maart eh, kunnen we al een datum prikken of zeg je van de, de, de, dat gaan we nog even overleggen met de CPMB? Ja, maar dat moet ik ook vooral overleggen met Tom natuurlijk wanneer hij kan. Want ik neem aan dat hij schrijf maar overladen is met allemaal interviews en gesprekken. En ook ongetwijfeld allerlei andere zaken. Ja, maar, maar de, toezegging, de toezegging is er in ieder geval. Dat klinkt al heel erg mooi. Ik, ik kan anders Tom daarna wel even vragen of hij nog een gaatje heeft in die boekenweek. Uh, Tom dan goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Wat, wat, wat, welke datum heeft je voorkeur? Ja, als ik het zo hoor, zou ik zeggen van 14 tot 24. <lacht> maar <lacht> maar uh, ik, zou, ik zou ergens graag moeten inderdaad overleggen... want het wordt een, een, een, ja, een heel druk programma sowieso. Want ik heb meer dan één droom, maar dit is wel de grootste. En dus we moeten dat opbouwen naar, denk ik, de laatste dag toe. Ja. Dus 24 of 25, het zou prachtig zijn. Ja, 24 of 25. Ik hoor Wim Vissen nu in zijn agenda bladeren... en ik heb het gevoel dat daar nog wel een gaatje zit. Ja, ja. We gaan gewoon kijken. Zodra ik weer terug ben in Nederland, dan uh, hebben we trouwens... Ja, ja. Uh, Tom, Tom, tood, Tom wat, wat, wat, wat, wat, wat heb je allemaal nodig? Hoe zal je je voering Ik ben echt gewoon bezig aan een theaterproductie met dus belichting, met een decor. Ja. Ik heb de afgelopen twintig jaar dat toch uh, vooral, moet ik zeggen, in België en Vlaanderen uh, opgestuurd... dat ik uh, met teksten van mezelf toch ja, literaire programma's maak die eigenlijk theaterprogramma's zijn... Het is bijna nog nooit gelukt om dat, om dat vaak en goed in Nederland te spelen. Want dat is, ja, je moet een hele tour doen en dat, mensen schrikken toch terug dat de schrijver op het podium gaat staan. Ja. Maar dus ik kom echt, dat is een theaterproductie met twee of drie technici, met een decor, met een opbouw. Uh, dus ik, ik, maar ik ken voldoende, ik heb twee keer kort al in Caremo gestaan. Uh, tijdens avonden waar er van alles gebeurde. Dus uh, ik weet hoe technisch geschikt alles is. En, en hoe, wat, wat verwonderlijk is voor een zo grote zaal. Daarom houdt iedereen er ook van. Het is een ontzettend uh, intimistische zaal. Je hebt een, een, een groot en direct contact met bijna elke toeschouwer. Ja. En dat, dat hebben veel nieuwe nou. theaters niet bijvoorbeeld. Nee, we, we kijken er nu al naar uit. Uh, de Paris hier aan tafel had nog wel een, een kledingverzoek aan je. Ja, doe je dan uh, je groene gevoerde jasje aan? Uh, absoluut. Niet de voor van Dankjewel. jou allen. Uh, <laughs> Goed, Nou, we zetten het in de agenda. 24 of 25 uh, maart volgend jaar. Tom Lanois hier in Carré. Uh, Tom, bedankt en uh, nou, veel succes. Bedankt voor jullie. Ja, uh, we doen het graag. Ja, en uh, Wim, Viss he? Wim Visser ook bedankt. En uh, nog een uh, prettig verblijf in Zuid-Afrika. Dankjewel. je wel. Okay. Goed, nou dan is dat geregeld. Uh, als u ook in Carré wilt staan, gewoon even bellen met uh, ons programma. Dan regelen we dat voor u. Nee, dat is niet waar. Maar goed. Ja, tenzij dus u 80 seconden wil vallen, vullen, dat dan weer wel. Um, we gaan naar de, naar de live muziek. Uh, de klezmerband, de Amsterdam Klezmerband, uh, spelen weer iets prachtigs van hun uh, album Katla. Uh, dit nummer dat ze nu gaan doen heet Geen Sores. Geen toppen, geen falen, geen twijfel, geen balen, geen kooien, geen hekken, geen gassen, geen lekken, geen crisis, geen lening, geen dagen, verveling, geen ruzie, geen sneren, geen slangen, geen beren, geen soores. Geen ja. poppen, geen tanden, geen beten, geen branden, geen rollen, geen rellen, geen bommen, geen zwellen, geen plagen, geen scheiding, geen giften, geen strijding, geen bening, geen breuken, geen krassen, geen deuken, geen soores. met mensen, een bootje met mensen, een vogel die zingt, je liefje bemint, je hele familie tezamen, Cecilie, je zoonje, je dochter en niemand, geen shorten, geen zores. Een klusje, een eitje, een blaadje, een bijtje, een vlinder, een bloesje, een vaartje met droesje, een lijstje, een meisje, gezellig, een feestje, een huisje, een boompje en ook nog een beestje, geen zores. Verdraaiden praktijken die altijd maar lijken op dromen, verhalen waar wij in verdwaaiden. De hoofden opbreken, gezichten verbleken. Niet dolen, niet bokken, niet zippen, niet jokken, niet pesten, niet slaan, niet bullen, Maar gaan met liefde, met leven, met nemen en geven, met krachten en hopen. De kansen zijn open, geen zorgen. Thor is Amsterdam bent, met een uh, speciale rol voor uh, Job Gijers zelf. U luistert naar openje bij de Afroop Radio 1. Uh, hij produceerde al uh, kastkrakers als alles is liefde. Het Schaap met de vijf poten en al die andere schapen. Hij werkte jaren als casting director, regisseerde verschillende tv-series. En nu zijn eerste speelfilm Alle tijd. A funny movie to make you cry. Zo omschrijft hij het zelf, Job Goschalk, Ja, fijn dat je het bent. Ja, vind ik ook. Vorige week was je er ook ging gingen... allerlei dingen kwamen er tussendoor... waardoor we niet aan een goed gesprek zijn toegekomen. Dus misschien nu wel. Kun jij het moment nog terughalen dat je dacht... ik wil een speelveel maken? Um, ja, eigenlijk was dat nadat ik... Um de eerste 60 pagina's had geschreven en die had laten lezen aan Jean van der Velde. De regisseur. De regisseur en mm -hmm. maker van onder andere All Stars. Ja. En hij mij terugbelde en zei: Ik heb iets heel leuks gelezen. Maar je was er al mee bezig dus. Ja, maar ik was eigenlijk meer voor mezelf uh, scènes aan het schrijven. Dat had te maken met het feit dat we op dat moment ook bloedverwant aan het ontwikkelen waren. Ja. De dus serie voor de avro. Voor de avro. Ja. Ja. Uh, dus ik was daaraan begonnen en dat, dat, dat liep door. En toen belde Jean op en zei ik heb iets heel leuks gelezen. Ik zei, oh, wat dan? Teniep jouw script. <laughs> Hij zei: daar moet je gewoon mee doorgaan. En toen uh, um, heb ik dat eigenlijk serieus genomen. en een bevriende dramaturgen gevraagd. of die me wilde helpen. En toen langzamerhand begon het idee te ontstaan. dat het misschien nog wel eens echt een film zou kunnen worden. Ja, maar dat is toch wel een stap. Want je, je, je, je beheerst dat vak van casting director als geen andere. Je hebt dus ook al scenario's geschreven. Voor, voor kleinere dingen. En dan vervolgens zoiets groots als een. met al die mensen op de set en reageert. Ja. En nu ja, ja, verantwoordelijkheid. Het is, ja, het, ja, dat is zo. Ja. Het is inderdaad, maar ik heb altijd gedacht dat als je met alles wat ik doe... Dat ook, ik ben ook niet een opgeleid casting director. Ja. Ik heb twintig jaar lang uh, mezelf geprobeerd te bekwamen in dat vak. En toen ik met alles liefde en met het schaap begon... begon ik eigenlijk weer als iemand die niet opgeleid was als producer of uh, als regisseur. Dus ja, zo langzamerhand is dat, uh, durfde ik dat hier ook bij aan. En ik heb wel altijd gedacht, ik moet zorgen dat ik hele goede mensen om mij heen verzamel. En wat je altijd weet is je... je moet door allerlei commissies heen. Hm. Dus ik denk, als het niet goed is, dan word ik wel tegengehouden door die commissies. Dus, maar misschien zijn er wel mensen om jou, om jou heen die zeggen van nou, laat Jok maar schuiven, dat gaat wel. Ja, maar ik bedoel, dat, ik denk dat die commissies... de mensen die in ieder geval in de beoordelingscommissie bij mij zaten... hebben allemaal zo hun sporen verdiend... die geven niet belastinggeld weg ja, aan iemand omdat de, ze denken... nou, hij is zo aardig. Ik bedoel echt de geldschieters. Die, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zoals ja, ja. de Avro onder andere die aan deze film ja, De Avro, het euh, filmfonds. Ja, ja, ja, ja. Dan komt er een dag, dan sta je... Uh, want ik wil straks over de inhoud van de film hebben... maar dan sta je op de set met al die mensen om je heen. Dan, ga, dan zeg je voor de eerste keer actie. Want zo hoort dat volgens mij dat je dat als regisseur toch zegt. En, ja. ja. Hoe was dat? Nou, het, uh, de ploeg die we hadden samengesteld... het cameraman en uh, alle lichamen die kende ik allemaal. Dus ik had uh, voor, de, voor de crew, dat, dat was voor mij niet zo anders. Want ik had met iedereen al wel bijna iedereen al wel gewerkt. Maar het was gewoon een nieuwe cast. Dus er stonden opeens andere acteurs. En daar was ik de eerste paar dagen wel zenuwachtig voor. Want iemand als Carine Smulders, die ik kende van toneel op Amsterdam... Mm -hmm. die een van de hoofdrollen speelt. Ik dacht wel... Ik moest wel even goed nadenken bij de regieaanwijzingen. Hoe zeg ik dit zo dat het dat het geloofwaardig is. Maar uiteindelijk was dat na nou, vijf minuten over. Omdat bedoel, zij prikt er ook meteen doorheen. Ja, ja. ja is dat ook gebeurd? Dat is, ja, ja, nou, ja, de... ja, ja, in het begin ben je heel beleefd tegen elkaar. Omdat je nog uit moet zoeken, ja, hoe ga je met elkaar om? Hmm. Maar dan blijkt dat je de, de, de makkelijkste taal die je spreekt... is als je gewoon eerlijk bent en zegt... ja, ik vond het wel mooi, maar die zin vond ik net niet lekker lopen. En dan, als je kan uitleggen waarom, dan gaat dat heel snel. Ja, ja. En dat was echt ook al, met een paar dagen was het allemaal prima. Ja, zij, en... zij speelde de, de vrouwelijke hoofdrol. Paul de Leeuw speelde de mannelijke hoofdrol. Ze zijn ja. broer en zus wonen in in huis samen, uh, op een gegeven moment, zij, zij gaat weg. Maar goed, die andere hoofdrol, die mannelijke hoofddoel, Paul de Leeuw... Dat is, dat is nogal een keuze die je maakt als, als hoofdpersoon. Ja, en ik merk nu ook wel, ik heb natuurlijk twintig jaar casting erop zitten... dus mensen verwachten dan uh, misschien niet Paul de Leeuw als mijn eerste keuze... omdat Paul niet bekend staat als een uh, Gijs van aschad acteur... maar meer als een grote televisiepersoonlijkheid. Ja. Maar er zit in Paul iets en dat, dat heeft hij ook wat mij betreft heel erg waargemaakt in de film... een uh, warme, melancholieke kant... die altijd een beetje ondergesneeuwd is in zijn televisiewerk... en die ik zowel een paar keer los van de camera of los van de set had gezien... maar ook al in Alles is Liefde een keer had gezien. Hm. En dat was precies datgene wat ik, ik nodig met Daan had voor dit... Eh, ja. uh... Hij speelde met Daan Schuurmans ja. in de allerlaatste scène van Alles is Liefde. En dan uh, zei Daan, goh, ik wou dat mijn ouders Abba waren... en dan vroeg Paul, wie dan? En dan zei Daan, alle Paul, vier. Die. En dan keek Paul Daan aan en dan zag je dat hij van hem hield... en dat zei hij ook, en dat was zo innemend, maar ook vooral zo echt... Dat ik dacht, ja, dat, dat, daar zit meer in. Ik wil, ik wil graag met Paul werken. Mm -hmm. Plus het feit dat ik het ook nog eens een heel innemende persoonlijkheid vind. Ja. Vind je het ook een goed acteur? Ja. Ja, ik bedoel, ik heb met Paul deze, de, de rol van Maarten. Uh, hebben we samen hard aan gewerkt. En ik kan nog steeds niet iemand anders bedenken die dat beter zou doen. Als je aan me vraagt, moet Paul morgen King Lear doen? Weet ik dat niet. Mm. Waarschijnlijk niet. Maar voor de rol van Maarten, dit bedoel, een goed acteur of een goede cast... dat, dat zijn twee hele verschillende dingen. Mm -hmm. Je hoeft niet altijd de beste acteur voor elke rol te casten. Het gaat erom dat de acteur de rol naar zich toe trekt en dat hij het wordt. Ja. Er, er zit één scène, misschien moeten we even kort vertellen... waar de film over gaat. Kun je dat in, in, in de nutshell? Ja, Maarten, broer wordt, in de Het en, en Molly ja? zijn broer en zus. Ja. Uh, uh, hij heeft de opvoeding voor uh, zijn rekening genomen... op het moment dat hun ouders zijn overleden. Hij is 20 jaar ouder. De film begint eigenlijk op het moment dat Molly besluit... om het huis uit te gaan, om te gaan samenwonen met haar vriend. En dan wordt Maarten geconfronteerd met het leegnestsyndroom... en weet hij eigenlijk niet zo goed, omdat hij niet meer voor iemand kan zorgen... wat hij met zijn leven aan moet. Gelukkig ontmoet hij iemand die hem wel ziet, maar zich nog niet helemaal aan zijn voeten werpt. En langzaam maar zeker volgen een beetje de lijnen... in het leven van Maarten en het leven van Molly. Die lijken zich een beetje van elkaar te verwijderen... totdat er bij Molly uh, borstkanker wordt geconstateerd. En dan maakt de uh, film een vrij radicale wending. En dan zie je uh, hoe Maarten eigenlijk weer zijn leven opgeeft voor zijn zusje. En... Um, uh, ja, dat is eigenlijk het verhaal. Ja, is... ja, ik zit even te denken, wat wil nee. ik nog meer? Maar dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Ja, het be belangrijk is ook dat zij dan, Molly, die komt ook terug in het huis. Hè? Die ja. komt weer bij hem wonen. Ja. En er is een scène waarin ze samen op, bovenop de gang staan. Uh, bij haar kamer. Ja, dat ze... is als het, bij hem, als, ja. Het, als het geconstateerd is bij haar... en um, hij nog heel veel hoop heeft en zij iets realistisch in het leven staat. Ja. Laten we even naar die scène luisteren. Nou, volgens mij kan ik hier prima doodgaan. Hé. Hey.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 We houden godverdomme eens op met dat we. En jou woekert niks, ja, boven die appeltaart die je net naar binnen hebt geschoven. Maar ik ga dood. En ik word niet beter. Hoi, ik word niet beter. Ja, dat weet ik. Dat vind ik zo erg. Dat is, het is een vrij heftige scène. Ik moest je zeggen, als ik hem nu weer hoor, dat ik, hem, dat ik hem weer aangrijpend vind. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Wat is je geheim, Job gewoon <laughs> Nou ja, dat, um, het rare is dat die scènes, die scènes, over het algemeen. De film zitten nog een paar uh, vrij dramatische scènes in, meer op beeld eigenlijk. Uh, die zijn eigenlijk, die, die zeggen gewoon wat er aan de hand is. Mm -hmm. Namelijk, ik vind het erg dat jij doodgaat. En de andere zij zegt. we kunnen geen chemo doen. Ik, ik moet dit allemaal alleen doen. Het gaat heel erg over eenzaamheid. En um, Ik vond het raar genoeg vond ik dit om te schrijven. Het minst moeilijk, maar uh, om te regisseren was het wel een uh, pittige dag. Hoe komt dat? Komt, dat, komt het nou, iedereen onze Je voelt al op het moment dat je op de set komt dat iedereen onzeker is. Iedereen weet wat je die dag gaat doen. Iedereen weet dat het, um, nou ja, dat het echt ergens over gaat. over mm -hmm. En bal maakte zich zorgen of hij het uh, kon waarmaken. En uh, We hebben de scène gerepeteerd en uh, Carina zei... ik kan hem alleen maar voluit doen. Ja, dat is goed. En tijdens de repetitie deed ze hem eigenlijk al zoals je hem nu net hoorde. En toen kwam Paul naar me toe. En toen maakte hij zich ook geen zorgen meer of hij het kon waarmaken. Hij zei: Als hij dit zo speelt, dan ga ik elke keer wel voor de bijl. Maar dit, dit kan maar één keer, hè? lijkt mij. Nee, nee. Het raar is, nee, is dat. Wat je zelf zegt ook: als je hem nu nog een keer hoort en het grijpt je weer aan. Dat is blijkbaar als je hem speelt, ook meerdere keren. kan je hem toch elke keer zo laden. Met gevoel, in ieder geval, Carina kon dat. En daar natuurlijk ook bijgestaan. Ik bedoel, Liene Rijksman zit ook in die scène. Het, het, het, was, het was een mooie dag. Ja. En is, ligt zo'n scène, wat jou betreft, helemaal vast... wat dialoog betreft? Of geef je nog enige ja. vrijheid aan je acteurs? Ik ben altijd... Heel, ik, ben, ik geloof zelf heel erg dat je zo goed mogelijk ergens voor voorbereidt. En op het moment dat je op de set komt... moet je al je voorbereiding loslaten en erop durven vertrouwen... dat je het, dat je dat, dat je het wel weet... Mm -hmm. En dus geeft de acteurs ook zoveel mogelijk vrijheid om daarmee om te gaan. Het raar is alleen in deze scène... Er is echt wel een aantal scènes wat bijgeschreven of wat veranderd... maar in deze scène is helemaal niks gebeurd. En dat had wat mij betreft wel gemogen, maar het was blijkbaar niet nodig. Maar het is een soort sleutelscène, ook voor jou zelf heel belangrijk. Want jij hebt dit meegemaakt, toch? Ja, andersom. Ik ben twee zussen verloren aan kanker. Dat is ook wel een belangrijke reden om... Blijkbaar om dit verhaal in het script te verwerken. Ja. Uh, maar zij waren, twee, zij waren allebei veel ouder dan ik. Dus ja. het, het was precies de omgekeerde situatie. Ja. En ik bedoel, deze scène is nooit gebeurd. Ik bedoel, het is niet een verhaal over mijn zus. Het is ook niet het verhaal over mij. Maar ik denk dat alles wat er gebeurd is in die afgelopen vier jaar, waarin zij kort na elkaar overleden. wel heeft uh, um, meegespeeld. Uh, of heeft meegewerkt aan hoe, hoe dat script vorm heeft gekregen. Ja, ja. Kijk, gisteren heb jij hem gezien? Liederwijnen, heb je die film gezien? Maar, ik wil wel zeggen, ik vind, zoals Karina uh, Smulders zegt... ik word niet beter, die pauze tussen worden en niet... vind ik ongelooflijk goed. Want dat is precies de hele om omdraaien. In worden zit iets opbouwends en dan tak, niet beter. Ja. Dan wordt het meteen afgebroken. Als je zegt, ik word niet beter, krijg je toch een minder sterke scène. Dat vind ik heel knap, die pauze. Heb je dat zelf gedaan of heeft... Kan je dat, dat bedacht Of gaat dat in het spel? Want dat is natuurlijk waar het bij het, nou, het gaat, gaat. Uiteindelijk gaat het in het spel. Ja. En heeft het er ook mee te maken. Ik bedoel, uh, we, we zullen ongetwijfeld... Ik zou het niet eens meer precies weten, hoor. Maar ja. we zullen ongetwijfeld... Uh, meerdere, in, meerdere takes hebben gedraaid. En ja, ja. in, in, in die meerdere takes zullen ook nuanceverschillen zitten. Alleen je, je kan hem opnieuw maken in de montage. Oh, ja, maar dit heeft zij, ja. want ik weet precies hoe het gemonteerd is, dit heeft zij echt gewoon. Dit zit in het spel. Ja, ja, prachtig. Ja. En het rare is ook als je het gewoon logisch draait en je leert een karakter beter kennen. en je komt op zo'n scène uit, dan komt er een soort wanhoop mee die, ja, die heel erg bij die rol paste. Ja. En dat voelde zij goed aan. Ja. Ja. Ja. Wat ik frappant vind iederwijze. is. Uh, uh, als dit je eerste speelfilm is, dat dit je eerste speelfilm is. Want uh, wat, wat je altijd ziet bij je ziekte en doodgaan... is dat uh, mensen gaan, worden ziek en mensen gaan dood. Maar je mag nooit zeggen dat ze ziek zijn en dat ze doodgaan. Dus, ja. uh, dat het zo uitgesproken wordt. Meeste mensen, uh, het taboe is niet dat je ziek gaat en dat je sterft... maar het taboe is dat mensen niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja. Nee, klopt. En dat is ja. precies waar je nu aan raakt. Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, niet gekeken, ik ga wel kijken. Ja. Uh, uh, nou, zeer de moeite waard. Uh, de de recent, uh, recenten waren niet allemaal even mild voor je. Vijf jaar nee, trouwens. Nee, ik heb over het algemeen de, de, de, de, de meeste recensies zijn echt allemaal heel erg positief. Ja. En de reactie van het publiek ook. En er zitten er een paar tussen die iets minder. De kijker heeft altijd gelijk hoor. Dus ik vind ook in die zin. Maar dat raak je natuurlijk altijd wel. En zeker, er is één opmerking gemaakt... dat kanker en uh, luchtigheid niet samen zouden kanker, gaan. Kanker licht en sprankelend. De combinatie verklaart de onmogelijke missie. Al dus het parool. Ja, nou, dat vind ik echt zo dat vind, maar dat vind ik een harteloze zin. Ja, en ook dom. En het is een, uh, ik heb het gevoel dat het, film, dat het een film is... die juist heel veel hart heeft. Oké, okay, ik ben met je eens. Oké, okay, dank je. Allertijd heet de film, hij is in de bioscopen te zien. Job, dank je wel. Wij gaan dan naar de, de 80 seconden. U weet het, elke week geven wij een, een ja, latent talent, of talent in ieder geval. De gelegenheid om hier in Carré te stralen. Uh, hij schrijft kleine verhaaltjes, verpakt in vloeiende poëzie. Vaak uit het leven gegrepen en recht voor zijn raap. En dat bracht deze student-filosofie al in de halve finale van het NK Poetry Slam. En nu is hij hier in Carré. De 80 seconden van Daniel Vis. Het einde van een rimpelige puber. Een halsband werkt niet, een mens laat zich slecht leiden. Zeker als de baas minuut na minuut in onherkenning verdwijnt... weer telkens zeggen dat jij het bent. Dat sissende pannen heet zijn, de straat in haar eentje te gevaarlijk. Ik ben het meer dan zat, zei hij. Het is jouw moeder en ons logeerbed... Ze stribbelt tegen dat oude wijf. Zo slaat het tocht wel onder de mantel. Dat al die stroompjes de weg niet meer weten... zegt niet dat de brandstof snel op is. En het vergeet natuurlijk dan weer niet dat het moet eten... als een hond elke keer op dezelfde tijd... en klaagt als het bord dan nog leeg is. We zijn toch te oud voor een kind aan huis. Dat zeg je zelf al jaren... Het is jouw moeder, was ze niet vroeger ook al vervelend. En het geeft niet. We beslissen zelf maar tot twijfel. We wijzen haar subtiel op haar zelfbeschikkingsrecht. Ja, je hoort de klokken naar de tachtig seconden toe gaan. Die zijn nu vol dank je dankjewel. Uh, studeert filosofie. Uh, is er ook een verband uh, zelf te leggen... tussen dat studeren van filosofie en, en die poëzie? Als uh, het wereldbeeld of misschien... Uh, ja, qua thematiek soms wel uiteraard. Maar ik waak er wel voor om niet het idioom van de filosofie... in de poëzie te laten sluipen. Hoewel dat natuurlijk uh, en passant wel soms per ongeluk gebeurt... maar niet de terminologie te veel daarmee te mengen. Ja. En, en die stem, doe je daar iets aan of is het gewoon natuurlijk... Uh, dit is uh, zo vanaf mijn veertiende opeens gekomen. Zo, so, ja, dat zegt, leed zich prima voor een uh, radioprogramma of voor poëzie. Hoe uh, oud ben we zeggen niet te zeggen. Hoe oud ben je? Ik ben nu 22. 22. Ja, dat, ja, het is wel ja, geestig is. om die stem te horen. En dan hier een hele lange, uit de kluiten gewassen, magere <laughs> jongen. In een wat uh, neerhangend jasje. Met lang haar met zo'n stem. Fantastisch. Ja, ja, Jammer dat ja, het radio is. Ja. Ja. Je gaat er voorlopig mee door met het uh, dichter, mag ik hopen? Uh, ja, dat is wel de bedoeling. ja. ja Oké, okay, goed. Nou, daar, daar verheugen we ons nu al op. Uh, uh, en uh, zondag 24 april, dan ben je te zien op de Poetry Slam in Café Hemingway in Rotterdam. Dat klopt. Ja. In hetzelfde jasje of doe je iets anders aan? Uh, dat ligt de temperatuur. Oké, okay, het wordt mooi weer, geloof ik. Goed, dankjewel. En heeft u zelf uh, iets, uh, nou, dat u zegt van dat wil ik wel even in Carré komen presenteren in 80 seconden, stuur een mailtje naar opium.nl. Het is één minuut over half vier. Hier is het uh, journaal met Juri Stubenitski. Radio 1 Het NOS-journaal op de Dam in Amsterdam demonstreren enkele duizenden mensen tegen kernenergie. De manifestatie is een actie van onder meer GroenLinks, de PvdA en Greenpeace. Onder andere Wubbo Okkels, Job Cohen en Jolande Sap hielden een toespraak... waarin ze pleiten voor schone energie. In winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn... heeft het winkelend publiek twee minuten stilte gehouden. Dat gebeurde om twaalf uur. Ze herdachten de slachtoffers van de schietpartij van een week geleden... De politie hield vandaag een passantenonderzoek in winkelcentra in Alphen. Agenten willen meer getuigen vinden en ieder detail weten. In het Servische hoofdstad Belgrado is een grote betoging tegen de regering. Duizenden mensen beschuldigen de premier en zijn ministers van corruptie. Er zijn honderden agenten op de been om te voorkomen dat de betoging uit de hand loopt. En een gaslek leidt tot problemen in de omgeving van Heusden in Brabant. Een boer heeft tijdens het ploegen een leiding geraakt... en uit voorzorg is de omgeving afgezet. Daardoor zijn ook een afslag van de A59... en de Provinciale Weg bij Heusden afgesloten. Naar verwachting is het gaslek vanavond gedicht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. hebben Verkeersinformatie. Nou, het gaslek bij Heusden hoorde je al... Het ja, gaat trouwens over de Provinciale Weg N267. Maar er staan nog wat meer files. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest... 2 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting bij knopend dit weekend. Op de A2 Maastricht Eindhoven tussen Urmond en Born 3 kilometer. De spoedreparatie daar is afgerond en ze gaan vanavond verder... Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude Rijndijk 4 kilometer. Op de A6 Lelystad naar Muiden tussen Almere Haven en Almere Zand 4. En dat zijn ook mensen die omrijden vanwege de A1. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer. In Zeeland werkzaamheden ze mee op de A58 Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. En daarom voor de Vlakentunnel 3 kilometer. Tussen Middelburg en Goes ligt het treinverkeer stil na een aanrijding. En volgens ProRail is de vertraging meer dan een uur. Dit is radio 1. Opium. Met drie gasten aan tafel. Kester Frederiks hij schreef het boek Naar het theater, waarin hij acteurs interviewde over hun werk. Ik ga straks met hem praten. Prachtige foto's overigens van Leo van Vels ook in het boek. Uh, Job Gosch ook met hem. Heb ik net gesproken over zijn film Alle Tijd. En uh, Liederwijde Paris die zit hier om een drietal uh, buitenlandse schrijvers even onder de aandacht te brengen. Joseph O'Connor, Kazuo Ishiguro en Karel Čapek. Ik zou zeggen brandlos. Oh ja. Uh, nou, ze spelen geen van drieën in deze tijd. En het allergeestige is dat ik een soort science-fiction-roman heb uit uh, 1936. En dan heb ik uh, een... Nadrukkelijk niet science-fiction-roman die eigenlijk wel in een soort parallel toekomst speelt. Uit, uh, het is uit 2005, maar het is nu verfilmd. Dat is Ishiguro. En dan heb ik een uh, schitterend roman, en daar begin ik mee, van Joseph O'Connor, Volksspot. Dat, begint, uh, dat speelt uh, begin 20e eeuw. Joseph O'Connor is een schrijver die uh, elke keer eigenlijk een totaal ander werk uh, schrijft. Hij begon een beetje lollig en vrolijk, uh, zoals Roddy Doyle. Maar inmiddels uh, schrijft hij ontzettend mooie grote... Een serieuze romans. Redemption Falls was zijn knoeper die hiervoor zat. En nu heeft hij een hele interessante figuur genomen. uit de Ierse toneelwereld. Zij heet Molly Allgood en haar toneelnaam was Mary O'Neill. En zij was het liefje van een ontzettende grote grootheid. Zing, sing. Je spelt zinsje, maar je zegt zing wel. De Ierse namen spreek je anders uit. Dat is Edmund John Wellington. Hij was een uh, regisseur. Hij was eigenlijk wat Yeats uh, was voor de intellectuelen. Dat was hij voor het gewone volk. En daarom was hij ook altijd omstreden. En hij kwam uit uh, goede klassen... En Zijn moeder die was er eigenlijk ontzettend op tegen. Dat hij eh, met een meisje uit de lage klasse... dat deze Molly een relatie had en ging trouwen. Hij was financieel totaal afhankelijk van die moeder. Aha. Dus hij kon geen kant op. Dus dat hele leven is het een geheime relatie geweest. Het boek volspot In het Engels heet het Ghostlight. En dat is eigenlijk een betere titel. Een ghostlight is een lampje wat nog op het toneel blijft branden... als het uh, toneeltheater gesloten is. Namelijk voor alle geesten van het theater. En deze vrouw... Mary beleeft haar laatste levensdag in Londen. Als zij helemaal een lage wallen is geraakt en ze eigenlijk niet meer weet hoe ze de dag door moet komen, hoe ze nog een geld in eten moet komen en aan de overkant in het huis ziet zij nog één klein lampje branden en dat is eigenlijk ja, het theaterlicht dat voor haar ook aan het uitgaan is. Is anders? eigenlijk iets heel anders hm? ghost Ghostlight of een uh, Ja, nou, Frans, In het Frans noemen ze het muzen. Ja. Uh, wij hebben dat begrip niet. Kennen wij dat? Gisteren? Nee, we hebben dat begrip niet. Echt ja, Engels, he? het, niet. Ja, het is echt Engels. Ja. Ja. Nee. Maar dan denk ik, noem maar... het iets. Noem het nachtlichtje of noem het, weet ja. ik wat, bedenk het ja. want Het wordt in het boek uitgelegd. En juist de symboliek van het lampje aan de overkant van de straat. Ja, dat ja, ja, ja, is een prachtig beeldje. Het een ja. prachtig beeld, ja. maar we hebben het niet. Dus nee. het, is, het is door uh, Harm Damsma en Nick Miedema vertaald voor uitgeverij Antos. En uh, ik heb het ze gevraagd, ik heb ze eigenlijk een beetje verwijtend gevraagd waarom ze die titel hadden genomen. En zeiden, ja, we konden weinig anders. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Nou, verder geen commentaar. <laughs> het is een schitterend boek en het is uh, gelukkig goed vertaald. Het is in paperback en gebonden uitgegeven. Joseph, van de eerste schrijver die veel meer aandacht verdient dan hij in Nederland uiteindelijk krijgt. Nou, dan ga ik naar die twee romans die een, een tegenpol van elkaar zijn. Kazuo Ishuguro. Uh, iedereen kent hem natuurlijk van The Remains of the Day. De rest van de dag is verfilmd. Booker Prize zeg maar de grootste literaire prijs van Engeland. Ook nooit echt helemaal groot geworden in Nederland. Waarschijnlijk. Net zoals dit boek, omdat het allemaal zo rustig is wat hij schrijft. Laat me nooit alleen. Als je gaat lezen, dan denk je, nou ja, het klopt allemaal wel. En we snappen, we het herkennen allemaal. Het is een, een meisje, Cathy, 31 jaar, verzorgt mensen in een soort rehabilitatieachtig centrum. Maar ja, die mensen worden donors genoemd. En eh, die hebben dan een eerste donatie gedaan. En sommigen hebben een tweede donatie. En heel langzaam kom je erachter ja, dat er dus alleen maar mensen verzorgd worden... die donaties doen. Nou, nu is het al in heel veel recensies en eh, het is inmiddels verfilmd... Ook Weggegeven. Ja, wat blijkt, uh, Ishigura heeft een soort parallelle werkelijkheid... Uh, in 1970, 1990 in Engeland gecreëerd... waar ja, mensen gekloond worden om maar als spare parts, als reserveonderdelen voor andere mensen uh, uh, te geven. Maar juist deze drie mensen... het is een soort liefdesverhouden. Uh, Kathy verzorgt Tom en Ruth... die uh, eigenlijk al veel gedoneerd hebben. En Ruth en Tom hadden vroeger op school... waar zij deze mensen van kenden... van een soort kostschool, hadden ze alle liefdesrelatie. En ze werden op die school heel erg gestimuleerd... om creatief te zijn. En je denkt maar de hele tijd... Ja, waarom, waarom kunnen ze dan beter omgaan... met het leven of dat soort dingen? Nee, wat blijkt? Uh, juist in creativiteit... toon je persoonlijkheid. En door persoonlijkheid word je menselijk, wat juist niet de bedoeling is. En dan blijf je misschien langer leven. Want dan is het moeilijker om je helemaal op te gebruiken aan ledematen. Het is dus een science fiction zonder science. Het is ongelooflijk ontroerend. Het is ontzettend rustig. En ik heb begrepen dat het heel erg uh, aangrijpend is voor film, maar curieuserwijs, ik kon niet vinden of hij al hier draaide. Weet ik ook niet. Laat ik heb me wel nooit re, uh, wat recensies van blogs in Nederland ja. gezien. Ja. En ik weet dat hij eind vorig jaar in relaties gegaan in Engeland. Maar ik heb het niet zien. Misschien is het te rustig voor Nederland. Hè? Want het is natuurlijk allemaal weer geweld seks. En dat zit er ja. helemaal niet ja. in. Nou, derde boek. Karel Tjappek. Ja, Karel Tjappek. Als je wil lachen en een goed boek wil lezen... en uh, ook eens wat aan je wereldliteratuur wil doen... dan raad ik je aan om Karel Tjappek te lezen. Oorlog met de Salamanders. Het is vertaald door... Even kijken, want het staat er heel klein in. Irma Pieper, uitgegeven door de Wereldbibliotheek... Kostelijk boek. Ik heb, me bescheurd. ik heb me bescheurd. Wat heeft hij gedaan? Deze man heeft me heel kort gelezen. Geleefd, dat is ook weer wat. Dan schrijf je iets briljants en dan ga je twee jaar daarna dood. 1938 overleden. Het is rond 1936. En hij beschrijft een wat balorige kapitein. Die maar door de Nederlandse, ja, laten we zeggen, de Oost-Indische Compagnie, maar dan iets anders. Mm -hmm. gestuurd wordt om weer nieuwe visbedden te zoeken. waar je op, op, op oesters, op parels kunt vissen. Nou, en hij zegt: we oh, kennen het hier allemaal, er is hier helemaal niks meer. Maar hij ontdekt een soort duivelsbedden. Bij. En daar vindt hij salamanders. En hij traint die salamanders tot een soort ja, bediende. Hij leert ze van alles en uh, hij begint er een handel in. Er wordt gigantische handel. Wat nou het mooie is aan het boek: elk hoofdstuk wordt verteld door andere mensen. Mensen die bij hem op het schip hebben gezeten, mensen die een verhaal over hem hebben gehoord in de kroeg. De portier van de man die uiteindelijk investeert in een onderneming die heel veel knipsels verzamelt. Het is hilarisch. Ik hou helemaal niet van dit soort verhalen, zal ik je vertellen. Maar het is zo ongelooflijk goed gedaan. En zo geestig. Het gaat tegen alles in. Het is antisemitisch. Het is tegen het communisme. Het is tegen het kapitalisme. Het is tegen mensen die hebberig zijn. Het is tegen domme mensen. Het is, het is tegen, tegen, tegen alles. Bigbruik. En het maakt de hele mensheid belachelijk op hun heerlijke manier. Dus wil je lachen en wil je iets goeds lezen, lees Karel Tzapek, Oorlog met de Salamanders, uitgegeven wereldbibliotheek, vertaald door Irma Pieper. En Kazoo Ishukuro is uitgegeven door Atlas en vertaald door Barto Kriek. Laat me nooit alleen. Briljant ja. boek, alle drie. Lekker, lekker lezen. Ik kom laat me nooit alleen niet meer in de film. Dat tegen in ieder geval hier op internet. Dus uh, ja, hij zal niet meer draaien in ieder nou, geval. Maar hij kon ook ja. niet vinden dat hij had gedraaid. Ja, ja, ja. Goed, in ieder geval op. de boeken. We zetten de titels op, uh, op onze site opium.afro.nl Dankjewel Liederwijde Paris. Over een week of vier, vijf hoop ik je weer... met een drietal boeken aan te treffen hier aan tafel bij Opium. Dan uh, gaan wij naar de, de Amsterdam Klesmerband... voor hun laatste nummer. En dat heet, en ik probeer het, Gogol Mogol. Naar lavashige dorre moeke, was een stichting van smokkelaars. Dat is te weinig. En zoeken wij. Kuisje met kille indiën, met Когда галопом по Европам, Пешком, пока а В гостиницу вернется на рогах. Приехал халами до них, Бродяга и бестериней, Он тоже хочет он на покурить. И лишь зашепчет он кашиш, Тащи, братишка, слышь, Останемся без башен и без крыш. И вот ползет он под мраком, С глазами, как урата, Кажется, что жизнь просто мет. Прохожий я в заботах, в детишках и работа, а в утюге все это не грибы. Papara bara bara papara bara bara Klezmerband, het uh, mogelgogel, uh, ja, meer clever Klesmer of uh, broeierige balkan, zo u wilt. Dus uh, vanavond, nee, wat was het ook hier? Uh, vanavond, ja, in Echo in Utrecht, 24 april in het Beest in Goes. En op de 29 e op de Nieuwmarkt in Amsterdam. En de, de, de, de cd heet Katla, verkrijgbaar via amsterdamklesmerband.com of in de Betere Platenzaak. Heren, hartelijk dank. En um, wilt u reageren op dit programma? Dat kan altijd opium.afro.nl. Of als u, als u verzoekjes heeft voor muziek bijvoorbeeld... Dan, dan kunnen wij kijken of we dat kunnen regelen. Niet, niet te, te grootste denken. Gewoon uh, dingen die een beetje binnen, binnen de marsjes uh, he, van, van het haalbare liggen graag. Dus niet te zeggen van ik wil graag de Stones. Dat doen we niet. Die komen ook helemaal niet. Um, acteurs. Acteurs die laten ons geloven dat ze verliefd zijn op een geit. Uh, hun kinderen willen doden of dat ze meedogenloze tirannen zijn... En je vraagt je af, hoe doen ze dat toch? Met die en vele andere vragen benaderde theaterrecessent Kerstin ruim 30 Nederlandstalige topacteurs. En de antwoorden die staan in uh, een, een, een ja, mooi, dik boek. Dat heet Naar het theater, acteurs over hun werk. Je vraagt ze onder andere naar hun eerste theaterervaring. Dat is altijd mooi, want de eerste keer dat je, dat je geconfronteerd wordt... met die lichten die langzaam uitgaan en dat er iets gebeurt op een, op een podium. Weet je dat nog van jezelf? Wanneer was dat? Wat was dat voor ervaring? Uh, ja, ik was op de lagere school en ik moest een, uh, een boswachter spelen. Die een, uh, een stroper... Beter betrapte. dan een bomen in ieder geval. Hè? Ja. Een boswachter die een stroper betrapt op het stelen van een kip. En je had tekst? Uh, ik had tekst, maar mijn tegenspeler raakte zijn tekst kwijt. Ik was toen denk ik, jaar of twaalf, dertien. Wel echt in de zaaltje, met uh, toneellicht en ouders uh, in de zaal. Een podium, echt was het helemaal hoort. Ik vond het meteen fantastisch, natuurlijk, dat gordijn, alles... En mijn tegenspeler, die jongen, die raakte zijn klasgenootje natuurlijk, raakte zijn tekst kwijt. En van de weeromstuit gingen we een beetje improviseren, <lacht> kennelijk. Ik ken dat woord natuurlijk helemaal niet. En dat ging echt geweldig goed. Dat vond ik zo ongelooflijk leuk om, uh, om te doen. En dat was mijn, uh, mijn eerste uh, theaterervaring. En toen ben ik in 1974 in Amsterdam gaan studeren. En toen ben ik bij het toneelgezelschap Handke Weiss, hmm. naar Peter Handke en Peter Weiss genoemd. En daar heb ik vier jaar lang uh, toneel gespeeld en vertaald, decors geschilderd. En ja, dat was voor mij echt het begin van een enorme fascinatie ja. voor, uh, voor uh, theater. Ja, en de, je, ben, je bent op zoek naar het geheim eigenlijk in het boek. Wat, wat is het geheim? Ja. Wat gebeurt er eigenlijk tussen, tussen, tussen de zaal en het podium... of omgekeerd eigenlijk in omgekeerde dat richting? Is, dat blijft mij... Ik ben nu sinds 1981, dus dertig jaar NRC, Hansblad, uh, toneelrecensent uh, En ook interviews, reportages, ja. vindt, ja. alle genres... Ja. En eigenlijk ben ik nog steeds heel erg uh, gefascineerd en geboeid door wat is nu dat acteren? Uh, je hoort daar natuurlijk de meest, uh, nou dat zal Job ook wel meemaken, de meest vreemde dingen over als ik in een foyer wel staan na de voorstelling, mm -hmm. zeggen mensen, nou, die rol was op haar of zijn lijf geschreven. Ja, die rol was helemaal op het lijf van Helena Rijn geschreven. Nou, Helena Rijn staat een maand later in een andere voorstelling. Is die rol dan ook op haar lijf geschreven? Ha, nou. ja. Dat soort vragen, die, die, of hardnekkigheden. Hè? Je kruipt in andermans huid. Nou, Hub Stapel zegt in mijn, uh, in mijn interview... ik heb nooit gezien hoe je in andermans huid kruipt. Ik kan dat in elk geval niet. Dus al die misverstanden, die wilde ik een keer uh, ja, aan de orde stellen... met de acteur zelf. En ik zit ook vaak bij repetities. En dat vind ik eigenlijk als een reportage maken voor de krant... onlangs nog met uh, Auguste Oklahoma, met Loes Luca en Peter Blok doet er ook mm. aan mee... Yeah. En dan zie je, ze staan gewoon in hun werkkleding, staan ze... of een klein jasje of zo, op een kaal podium in het werklicht. Geen ghostlight, maar werklicht, uh, heet het dan. En de uh, regisseur knipt met zijn vingers. En ze zijn opeens in dat ja. personage. En een seconde later staan ze gewoon te overleggen. Oh ja, nee, dan moet ik zo spelen en die pauze. En dan weer een knip. En ze zijn weer het personage. Nou, en dat moment dat je van het ene seconde op het andere... een ander personage wordt, hoewel het wel... Grijs Gold is of Pierre Bokma of Hardwig Minnes maar of Johan de Claire, of Jeroen ja. Willems, wie ja. dan ook. Maar er komt iets bij. En toch komt er ja. iets bij. En wat ja. is dat? Ja. Ja. Joop Goschalk, want je hebt veel met acteurs gewerkt. Heb jij enig idee? Je hebt ook zelf geacteerd, zelfs. Dus. Nou, het acteren mag niet zo heel van Nou ja, kom op, op, dat ik heb het, het wel gedaan. Nee, ik heb uh, vorig jaar bij het Nationale Toneel een voorstelling geregisseerd. Verre vrienden, onder andere met Betty Schuurman. Ja, ik zag Zit die ook. Er in ook. Het en nog ja. zo van haar in die rol. Ja, ja en ehm. Ik, ik, ik denk dat het ik, vind het. ik ga het boek zeker lezen, maar ik denk dat het heel ingewikkeld is omdat het zo'n ongelooflijk um, privé iets is. Of de niet privé, dat je het niet wilt delen. Mm -hmm. Maar het is per persoon zo verschillend. Ja. Ik heb zo gemerkt dat je de ene acteur zes weken los moet laten en vooral zijn gang moet laten gaan. Terwijl je de andere acteur heeft er veel meer aan om. Veel, heel gericht op de tekst te gaan zitten. En ja, volgens mij ben je met het acteren heel lang bezig met het zoeken naar je personage, het zoeken naar je personage. En dan als je die gevonden hebt, dan weer in het stuk terechtkomen. En iedereen doet het op zijn of haar eigen ja. manier. Ja, opvallend was wel, Kerst, dat heel veel acteurs die als, als echt als het belangrijkste zien. Hè? Ja, uh, ik heb uh, de eerste vraag waarmee ik elk uh, interview begin is... nou, gaat, wat is je eerste jeugdervaring als theater, mm -hmm. uh, hè, als jongere of kind of kleuter of middelbaar scholier? Nou, en dan de vraag natuurlijk, wanneer ontdek je dat je professioneel wilt gaan spelen? Dat is natuurlijk een enorme... Want Peter Blok zegt: iedereen speelt toneel, maar wij gaan. Sommigen gaan door, anderen niet. En wat, mij, wat als één lijn is in het, uh, in het geheel, afgezien natuurlijk van de ambacht en van de vakkennis en ook van de generositeit waarmee iedereen mij heeft uh, te woord gestaan, uh -huh. is de enorme liefde voor taal. Allemaal zeggen ze: ik speel toneel omdat ik van taal houd. Jeroen Willem zegt: ik houd van taal, ik houd van de musicaliteit van taal. Goed, hij zingt ook Brel natuurlijk, maar. Elke acteur, ook Jan de Cler, dat is een van de ouderen, Erik Schneider... en Wendel Jaspers is de jongste... allemaal houden ze van taal. Pierre Bokma, Gijs Scholt, heeft prachtig gezegd... hoe hij bepaalde zinnen uitspreekt... waar de pauzes liggen en waarom ze daar liggen. En met die taal creëren als het ware het personage. Dus het, het begin is de liefde en de passie uh, voor taal. En ja. de analyse van de tekst, daar begint het veel meer mee... dan met ingeleefd spelen of de Stanislavski-methode... of de method acting, of ja. denk aan een dood hondje... Ja. als je iets gevoelig moet uitbeelden. Het begint allemaal met taal. En dat dus, vind ik echt een... Uh, dat is echt, een, echt de, de, de kern van het hele boek: ja. is liefde van acteurs voor taal. Maar verbaast taal. je dat? Je zit niet te wijnen. vertellen alsof dat een uitkomst was die je eigenlijk niet had verwacht. Ik had dat niet verwacht uh, 35 keer te horen. Hm. Van uit een totaal uiteenlopende vier, vijf generaties acteurs zit erin. Nou, het verbaast me, omdat je toch denkt: van ja, wat. Wij denken aan acteren. Je speelt een andere rol. Je gaat uit van het personage. Je moet King Lear spelen en je doet een oude man. Je moet Hamlet en je, en je bent een jonge, vertwijfelde existentialist. Maar dat is dus niet het uitgangspunt, blijkt. En dat vond ik een hele mooie, mooie ontdekking. Ja. Tuurlijk wist ik het wel zo, want ik heb natuurlijk wel meer mensen geïnterviewd. Ja. Maar zo nadrukkelijk. En dit is ook niet een boek waar, waarin één iemand vertelt over één rol. Het gaat natuurlijk toch bij iedereen over het hele oeuvre, het hele begin van het toneelspelen. Ja, het is natuurlijk mooi dat er bepaalde rollen die komen terug. Uh, de, de, de, uh, vrouwelijke acteurs die over Medea bijvoorbeeld... Uh, Medea uh, is natuurlijk een fantastisch stuk. Want dan hoor je ook de meest rare opmerkingen. Als je na, voor zo'n Medea in een foyer rondloopt... zeggen mensen, nou, ik zou toch nog mijn eigen kinderen vermoorden, hoor. Terwijl dus ook heel veel gebeurt in de werkelijkheid, helaas. Ja, ja. Maar dan gaat Ariane Schluter uitleggen, of Malou Gorter... van ja, maar ik ga heel erg veel mee met haar... Hmm. Want dan kan ik haar pas haar daad begrijpelijk maken voor de toeschouwer. Alleen ja, dat laatste moment. dat, dat doden, ja, dat is het moment waar ze dan voor terugdeinzen. Mooi is wel dat de, de, de, iedereen. tenminste, veel acteurs die zeggen: van ik laat mijn, mijn privéleven la, helemaal thuis. Ik heb. Uh, dat zegt Poitier-France bijvoorbeeld. Ik heb een kind thuis, maar. Dat ben ik nee. vergeten zodra ik ga spelen. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk die beroemde uh, acting ja, of de Stanislavski-methode: ja. Alles beleven, alles innerlijk door, doorstaan, uh, uit je diepste bronnen putten. He, lessen voor acteurs, Stanislavski is natuurlijk een handboek daarin. En het blijkt dat, maar, dat ze dat dus veel minder doen dan je zou denken. En ten tweede, het zou ook niet kunnen, zoals Job net zei, want een acteur die speelt een rol, dat vergeten mensen ook heel vaak, 10, 20, 30, 100 keer. Ja. Uh, zijn toenees van, zeker in de vrije, vrije circuit, van 80 uh, voorstellingen. Ja. Dus je kunt niet 80 keren die enorme uh, emotionaliteit in jezelf oproepen. Ja. Nee. Dan bespeel ik niet goed meer, want de emotie ligt bij de zaal... en niet bij jou als acteur. Dus er is ambacht of techniek voor nodig... om die emotionaliteit bij de toeschouwer op te roepen... en ook te kunnen herhalen. Ja, en dat... dat is de kern. Mm -hmm. Eén van de acteurs zegt ook... Ik zag... Uh, was het, ook weer? Oh, het ging over Porky Fransen. Nee, het ging over Gijs Scholt. Gijs of azgat Die speelt een fantastische rol. En ik kijk in de speellijst Dan zei Vetja Van Uwet. Uw en Vetja zegt, verdomd, hij speelt het morgen weer. En dan de helden, overmorgen daar. En elke keer moet hij dus een zaal van twee, drie, vijfhonderd mensen. Moet hij kunnen boeien. Hm. Nou, dat is natuurlijk toch een soort brieën. Een soort brillantie die ongelofelijk is. En dat is natuurlijk toch wat toneelspelen zo ingewikkeld maakt. Dat je dat keer op keer, avond na avond herhaalt. In andere steden, voor ander publiek. De onderling, het gaat heel erg ook over collega's... Uh, Pierre Bokma en Gijs School te spreken af... nou, ik ga nu bijvoorbeeld vanavond heel goed luisteren... om mezelf weer een nieuwe impuls te geven. Ja, ja. Of ja, ja. een andere avond zeggen ze tegen elkaar... ik ga nu vanavond weer heel introvert te spelen... om weer ja. nieuwe impulsen te vinden. Zo zoeken ze elke avond naar nieuwe spanningen... nieuwe spanningspunten om die rol weer een nieuwe dimensie te geven. Het leuke is dat voor veel acteurs het geheim ook nog steeds het geheim is. Hè? Zoals Pierre Bokma, die zegt van... het is een ondefinieer, ondefinieerbare bezigheid, dat acteren... waarvan ik nog steeds het geheim niet heb achterhaald. Dat is toch ja, mooi. Ja, dat, en terwijl hij natuurlijk een zeer geoefend... Uh, een zeer getalenteerd acteur... is, ja. wat hij ook heel mooi zegt, is dus het is... Uh, het is wederzijdse krijgskunde tussen personage, <laughs> tussen personage en, acteur. en acteur. Dus ja. hij ziet zichzelf als een soort veldheer. <laughs> hij heeft ook een mooi beeld daarvoor. Je bent, uh, moet een ring steken. Hij vraagt met de ring steken. Je bent en de ring, en de speer, en de ruiter, en het paard tegelijkertijd. Om... Dus vier elementen moet je met de beheersing hebben... Om een rol te kunnen spelen. Peter Blok en, uh, en uh, Porgy Fransen hebben een mooie parallel. Die, die vond ik toevallig. Uh, Porgy die zegt. Op de, uh, uh, als je samenwerkt heb je een diepe band. dan lijkt de vriendschap werkelijker. maar op de laatste draaidag is iedereen al bezig met de gedachte bij morgen. acteren is al door afscheid nemen. En in, in, in Peter Blok zegt in feite een beetje hetzelfde. van. Uh, ja, je speelt het samen. Maar uh, er ontstaat een indige band. Iedereen is een hele tijd, lange tijd heel close. Maar als de voorstellingenreeks eenmaal voorbij is... valt alles meestal uit elkaar. Het ja. is ook weg. Dat, dat, ja, dat moet, het moet weg, het heel ja. raar zijn. Ja. Nou, veel van de acteurs die hierin staan... Zaten, staan ook, stonden ook in die film uh, bij Nader Inzien. Hè, Jeroen Willems zat erin. En, um, en Poortje Fransen ook. En die zeiden ook... het was zo intens die vriendschap in die film van uh, Frans Weiss. Bij Nader Inzien. Ja. En opeens, laatste draaidag... Ja. En die vriendschap, euh, nou, ze gingen allemaal weer een eigen gang. Dus ja. toneelspelers ook afscheid nemen. Maar uh, het, boek het, het boek heet Naar het Theater, hè? Ja. Want ik begrijp dat er ook dus over filmacteren gesproken wordt. Uh, sommige acteurs die ook in film staan, die leggen het verschil uit. tussen Jan de Cler, bijvoorbeeld, die een en theateracteur en filmacteur is... die legt ook uit het verschil tussen filmacteren en theateracteren. Dus als dat ter sprake komt, dan... Uh, wordt daar antwoord op gegeven. En dat is heel interessant. Maar ja, het theater, het gaat mij natuurlijk om... om het moment van naar het theater gaan. Ja. Ik ga al 30 ja. jaar lang, vier keer per dag... per week naar het theater. Ja, ik word gevraagd oh. om... Ja, Alex, verwarmen we dan. Het warm dan. Het dan. Komt. Hallo. Net alsof wij ons nu overvallen voelen... door de, de binnenkomst maar hoe weet, van, maar dat is uh, niet zo. Ja. hoe weten acteurs of ze een rol kunnen spelen? Want jij cast. Het kan best zijn dat jij denkt van... De goh, jij lijkt maar een ja. Maar hoe weet iemand, als je niet ergens inkruipt... en je hebt... Je moet een auditie doen. Hoe, hoe weten ze van dit gaat me lukken? Want dat heb je dan niet heel veel tijd voor om voor te bereiden. Ik denk dat ze dat ook niet weten. Dat doet ze. Dat, dat er bij auditie gebeurd had. Ja. Dus je doet auditie voor een rol. Nou kijk, je doet auditie voor een toneelschool. Hè? En dan word je aangenomen en dan word je professioneel acteur. En dan zit je in een gezelschap of je bent freelance acteur. En dan, in ieder van Hoven, denkt dan, of met Hans Kemena of mm. met je op van mm. nou we gaan nu deze, mm -hmm. deze voorstelling spelen... Ik geef Gijs Scholten die rol, ik geef Chris Nietveld die rol. Dus de regisseur bepaalt in eh, 99% van de gevallen... de, de acteur of actrice die een bepaalde rol speelt. Ja, Ik moet het hierbij laten, we zijn bijna aan het einde van, de, van dit uur van de Opium. Uh, het, is, het boek is uitgegeven door Atheneum. Prachtige foto's van Leo van Velzen, laten we dat niet vergeten. Ja, Het Theaterinstituut Nederland uh, heeft een tentoonstelling aan hem gewijd... die uh, aanstaande dinsdag in de Rotterdamse Schouwburg open gaat. Ja, dat zijn een mooie. mooie culturele tip zijn geweest. Als je niet ook nog een andere tip had. Heb je een hele korte tip? Het geldt voor alle drie. Uh, ja, ik ben erg uh, gefascineerd geraakt door de. Ik hou erg van de romantiek. Ik mm -hmm. heb een boek geschreven over de Nederlandse wildernis. En de, een romantische kijk, de collectie van Chef Rademakers, romantische schilderijen in Den Haag, vind ja. ik geweldig. Oké, okay. Jobgos, had jij nog een tip? Ik denk dat ik in ieder geval naar Umi ga. Waar ah. jullie het net het vorige uur over hebben gehad, dat wil ik zeker zien. Van, uh, met, uh, van uh, Maria Goos, de tekst. Uh, Liedewijde, jij een uh, tip ja, kort? Ja, uh, tentoonstelling in het Tate Modern in Londen. Oké, okay, goed. Over het geheim van acteren ging het net. Uh, Alex van Warbedam. ik ga zo met je praten over uh, bij het, uh, het kanaal naar links. Nee, daar ben ik het helemaal kwijt. Ja, je... bij het kanaal naar links. Ja, link. toch wel, bij het kanaal naar links. Voorstelling. Wat is het geheim van acteren voor jou? Jezus, man. Ik hoor, nu, ik hoor nu dat muziekje al. Ja, ik heb er twintig seconden voor. Uh, ik, ik denk helemaal niet in termen van een geheim. Nee? nee. Het een enige goede antwoord. Het is, het is uh, doen. Maar werken. Uh, werken, hard werken. Repeteren. Uh, ja. Dan komt het vanzelf uh, tevoorschijn, of, of, of niet. Of niet. Of niet, ja. Kijk. Dat is een goede cliffhanger. Het ik praat het straks met je verder over de voorstelling naar het journaal van 4 uur. Bedankt en tot straks. AVRO